Uur. Dit is Carolijn Barry met het NOS Journaal. Staatssecretaris Harbers heeft besloten dat Howick en Lili in Nederland mogen blijven. Hij heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om van de regels af te wijken. Harbers schrijft in een verklaring dat de ontwikkelingen in de afgelopen uren ertoe hebben geleid... dat de veiligheid van de kinderen niet meer voldoende kan worden gewaarborgd. Howick en Lily liepen vannacht weg van het huis van hun grootouders in Wiegen. Ze zouden vandaag op het vliegtuig worden gezet naar Armenië. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldt de zwaarste bombardementen op de provincie Idlib in een maand. Syrische en Russische vliegtuigen zouden tegen de 870 bombardementsvluchten hebben uitgevoerd. Idlib ligt in het noordwesten van Syrië en is het laatste bolwerk van de rebellen. Damaskus dreigt met een grote aanval op het gebied, waardoor een grote vluchtelingenstroom kan ontstaan richting Turkije. In Idlib wonen zeker 3 miljoen mensen en er wordt voor een bloedbad gevreesd als het offensief doorgaat. Een rechtbank in Cairo heeft de vonnissen van 75 ter dood veroordeelden bevestigd. Ze worden terechtgesteld vanwege hun deelname aan een protest in Cairo in augustus 2013. Onder hen zijn prominente islamitische leiders en hooggeplaatste binnen de moslimbroederschap. Het eerste en grootste eiland van de Walden is vandaag in gebruik genomen. Vanmorgen was de officiële opening door minister van huizen. Het nieuwe natuurgebied is daarmee opengesteld voor bezoekers...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu, entertainment for you. B -B, come on, let's go get it bij ZFM Entertainment voor jou tot boxjes van 7 uur. En dit was uh, Aqua en Happy Boys and Girl. Dat is lekker. En Dat is zeker lekker. En uh, ja, zo uh, ook hebben we uh, iemand in, uh, ja, in, de, in de studio hier uh, bij CFM. En dat is uh, vandaag Wil de Brouwer. Ik zou zeggen, Wil, een hele goede middag. Ja, goede middag. Leuk dat we hier uh, welkom zijn natuurlijk. En altijd leuk om een uh, radiostudio te mogen bezoeken. Gezellig ja, even promotie ja. maken voor mijn nieuwe single ook. Ja, en die is getiteld... Alles, alles draait om het ja, ja. Ja, ja. En uh, ja, is dat eigenlijk een beetje op persoonlijk vlak? Ja, ja, zeker. Heb je, heb je zeg maar, uh, zelf een beetje de inbreng bij gehad uh, qua tekst en dergelijke? Of? Nou, het is eigenlijk een nummer wat, wat, wat al een tijdje op de plank lag bij de Jozo Records. Uh, speciaal ook voor iemand die het kon zingen, want je moest wel een stukje je levenservaring hebben. En ik ben op mijn de ja. dertiende begonnen als DJ, dus inmiddels ja. al 45 jaar lang. En dan heb je ups en downs meegemaakt en daarnaast gaan zingen. En dan maak je ook weer ups en downs. Maar je moet genieten van alles wat je mee kunt nemen. Want uh, ja, je krijgt het gratis, zeg ik altijd. Ja, je, je lijkt me wel iemand eigenlijk die uh, ja, sowieso geniet van het leven. Ja. Ziet ik er zo uit? Ja, ja eigenlijk ja, nou, nou, ja. Ja, dan ik, ik, ik geniet er ook van van alles wat ik kan krijgen. Dus wat op het, uh, en zeg maar alles wat je gratis gegeven wordt, moet je van genieten. En als, je, als, als muziek je lust in je leven is, ja, dan geniet je daar sowieso uh, van. Hè. Nou maar ja, zoals jij zegt, zou je denken van... Uh, hè? Ja. De typische Hollanden. Ja, ja, typische Hollande. Ja, nou ja, dat, dat is ook wel zo. Ja, dat komt helemaal, ja. Hé hey Wil, uh, ja, dit, dit, dit is... Uh, uh, ja, je hebt meerdere singles uitgebracht. Ja. Uh, je eerste single werd uitgebracht wanneer? In 2012. En die heette Ik, Ik wil met jou de hele wereld rond. En dat was eigenlijk uh, Jan, een, uh, meteen een, een kraker die aansloeg uh, zeg maar met betrekking tot carnaval in het zuiden van het land. deed hij het heel erg goed. Ja, en, en waarom eigenlijk uh, zo laat? Ja, op verzoek van fans en vrienden en kennissen. Want ik zong natuurlijk daarvoor al, maar veelal covers bij optredens... en ja. op bruiloft en feesten en partijen. En uiteindelijk in 2012 toch maar een keer de stap gedaan... om zelf eentje uit te brengen. Ik had inmiddels wel een single geschreven. Die heeft ook vanaf 2003 op mijn website gestaan. Toen heette mijn website nog zingmetmemee.nl. Ja. Als je die nu inklikt, kom je automatisch bij Wilde Dus dan maakt het nog niet zoveel uit. Maar die heette en die was geschreven voor een band... En uh, die band, die hebben hem in 1996... Ja, in 1996 hebben hun hem voor het eerst gezongen op een, uh, op een terras. Mocht ik hem zelf ook meebrengen. Zeg maar zelf meegezongen. En uiteindelijk heb ik hem, uh, uh, een band van hen gekregen... toen de band uh, opgestaan is, of uh, opgehouden is met bestaan. Hebben ze een band voor mij gemaakt. En toen heb ik de single zelf op uh, mijn website gezet. Oké. Okay. En, ja. Ja, het is... Dus, uh, hij heette Lentebloem en uh, iedereen zegt dan van ja, doe je daar nog iets mee? Of uh, heb je daar nog ooit iets mee gedaan? Nee, hij ligt er nog steeds. Ik heb hij ligt er nog, nog steeds? Ja, hij ligt okay. er nog steeds. En uh, ik zit er al over te denken om hem eens een keer uit te brengen. Maar dan in een feestversie. Uh, dat wilde ik je net vragen. Want, ja. Ja, je hebt hem leggen. maar uh, ga je daar een, een, een soort ballad van maken? Of ga je daar inderdaad een, een face-versie van maken met een uptempo? Ja, een beetje uptempo erin. Want ik, ben nu, uh, ja, ik heb een, uh, inmiddels, hè, zoals ik al zei, acht singles uitgebracht waarvan ik een keer de rock-and-roll kant op gegaan ben. Een beetje de line-dance kant op gegaan. Ja. Uh, de foxtrot kant, de face-kant. Dus eigenlijk ja. alles een beetje gehad. En uh, nu ontbreekt er nog alleen echt een ballad. Die, uh, die heb ik dan nog nooit opgenomen, echt een ballad. En uh, ja, eigenlijk wel ook weer opgenomen, maar niet echt gepromoot. laat ik het zo zeggen, met de titel Eenzaam, die is ook door mezelf geschreven. En uh, daarna is het uh, eigenlijk alleen maar een feest. We gaan terug naar het feest waar we ja. wil van kennen. Ja, maar uh, ga, je, ga je ooit nog uh, zelf zeg maar, uh, wat, wat ballads maken? Ja, ik, ik, ja je, je zit er zelf of. wel eens een keer aan te denken. Ik heb het ook met, met Gerjo erover gehad. Van ja. de Jozo Records eens een keer kijken of we met een, een rustig nummer kunnen komen. Ja. Nou, Gerjo hebben we een tijdje geleden ook nog hier gehad. Ja, ja. ja. Gerjo ook bijzonder. Die zit meer ja. richting de popkant, hè. de, ja, dat de nederpopkant. Ja. Ja, ja. En uh, het is hartstikke leuk om uh, met hem uh, samen te mogen werken. Ja. Want je weet natuurlijk, hij doet uh, niet zoveel met solo artiesten. Hij doet heel veel werk voor bands en dergelijke. Ja, en uh, Daarnaast ben ik een van de weinige solo artiesten waar hij... Uh, ja, waar we iets mee hebben, zeg maar. Ja, ik, uh, ik denk dat we, uh, dat we maar eventjes gaan draaien. Ja, is goed. Alles, uh, alles draait om het leven, wilde brouwer. Hier aanwezig in de studio bij ZFM. En ja, u luistert naar Entertainer voor u tot de klokjes van uh, 7 uur. ZFM, Zandvoort Radio, 106.9 FM.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 Want ik heb mezelf beloofd, alle zorgen uit mijn hoofd, ik leef van dag tot dag. Elke dag iets nieuws, de kleine dingen om je heen, die jezelf de moeite vinden. En kijk eens om je heen, het leven is toch veel te mooi. Wanneer gaan wij beseffen wat in ieder.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 Meten. Alles draait om, om het leven. Het is wat wij er zelf mee doen. Zo, dat was het dan. Alles draait om het leven. Ja. En uh, ja. Het is een beetje feest, hè? Een heerlijk feest, ja. Ja, ja, ja. Zo een uh, lekker nummer uh, om weer terug te komen natuurlijk. Zoals ik al zei, in 2015 is het uh, na bij ons in het café... even een paar jaar stil geweest vanwege gehoorproblemen. ja. En uh, ja, daar hebben we toch uh, hard aan moeten werken om jezelf weer goed te, te leren verstaan, zeg maar. Ja, en uh, dat, uh, dat, dat gehoorprobleem dat is nu uh, hopelijk wel. Uh... Nou ja, we hebben een buisje in het linkeroor en uh, we hebben hoorapparaatjes in. Dus ja, het zal uh, zo moeten. Ja, nou ja, ik bedoel, je verstaat mij in ieder geval goed. Ja, ja, ja, ja en sowieso mezelf ja, ook al met het zingen. Dat blijkt wel, uh, we hebben vorig jaar natuurlijk ja jij uitgebracht. Die hebben we, uh, via uh, zeg maar een, een plug een aantal radiostations uh, toegestuurd. Ja. En daar afgewacht wat de reacties waren. Om te kijken of dat het wel überhaupt weer aan zou slaan. En wat de mensen ervan vonden. Met stemverandering die natuurlijk plaatsgevonden heeft. En ja, je gaat toch op een andere manier zingen. En dat heeft toch geresulteerd in dat we dit jaar besloten hadden. Om bij zeg maar, alles draait om het leven te doen. Okay. En uh, die hebben dan de trek van vorig jaar maar bijgezet. Omdat iedereen zei, ja, het is toch zo'n leuke plaat. Dus hebben we eigenlijk heel weinig aandacht gekregen. Dus we zetten, ja, jij erbij. Nou ja, hebben we dus ook gedaan in, deze, in dit geval. En we zijn alweer uh, druk bezig met een vervolg. Dus. Oké. Okay. En uh, zit er ook nog een uh, uh, verzamelalbum in of... of, of... Wacht je eigenlijk uh, met een album uh, dat je ook wat, wat ballads eventueel hebt? Sowieso wachten we nog even met een album. Je weet uh, waarschijnlijk ook wel fysiek is een album al bijna niet meer te doen. Je, je kunt hem wel fysiek maken, maar het, is, uh, ja. uh, het, het wordt bijna niet meer verkocht. Het is uh, toch afhankelijk van downloads. Ja. En dan uh, liefst legaal natuurlijk. Ja. Want uh, ja. je weet het, in uh, een circuit wordt het vaak illegaal gedaan en rondgestuurd. Ja. En alles gedeeld. Dus uh, wat dat betreft, maar we kijken er wel naar uit. Er komt vast en zeker een keer een album. Maar ik wacht er nu nog even mee. Ik heb inmiddels uh, ja wel tien of elf tracks die ik erop zou kunnen zetten. Dus dan zou je bijna zeggen, dan heb je toch al een mooie album bij elkaar. Ja, maar we of, wachten nog even. Nou, ja, of, of je zou er eventueel nog een, een, een feestelijk uh, album van kunnen maken. Ja. Voor de, uh, een feestalbum, ja. dat zou iets zijn, ja. ja. Feesten met wil feesten met wil inderdaad ja, ja. Of, of, of voor het carnaval of ja ook ja, die ja, ook die kant dat dat, in. Ja, ja. ja die kant kun je ook op natuurlijk ja de dus zachte G zit erin dus ja, inderdaad ja, in. dus, dat, dat had je gehoord al sowieso heel ja, aardig ja, ja. ja. ja. ja. kom ik eigenlijk aan bij, bij de, de andere single? Ja. Uh, bij ons in het café. Ja, dat is in 2015. En uh, daar werd eigenlijk na deze single werd, uh, geconstateerd... dat er toch wel iets met mijn oren ergens, uh, en, uh, zeg maar, iets niet goed was. Ja. En uh, toen hebben we dus ook gezegd van... we stoppen even, we gaan kijken wat er is aan mijn oor En uh, uiteindelijk uh, hebben we gevonden wat het was. Dat was een uh, luchtdruk weggevallen tussen mijn buis van eustages en mijn trommelvlies. Ja, ja en dan... En bij, Klinkt het allemaal een beetje dof natuurlijk. Nou ja, met mijn neusnuit ging die helemaal dicht. Toen was ik aan de linkerkant 100% doof. Ja. En uh, dat is uh, schrikken. Want ja. dan, toen ja. kwam ik er dus ook achter omdat ik links niks meer hoorde. Dat ik rechts ook uh, alles ging in één keer net of dat het volume naar een kwart ging. Ja, ja. ja dat is uh, behoorlijk ja. lastig. Ja, ja zeker kijk, als je zingt. Ja, nou ja, kijk, ik ervaar het er wel eens uh, als, je, als je dan uh, goed uh, de griep te pakken hebt. Ja, uh, de, uh, goede ja. verkoudheid. En dan slaat ook eigenlijk alles dicht. Neusoren. En ja, dat staan natuurlijk met elkaar in verbinding. Ja, en dan is het inderdaad heel erg lastig. Want dan, ja, dan moet je eigenlijk recht iemand aankijken. Ja. Wat zegt hij nou precies? Ja. Je moet eigenlijk als het ware. Ik zeg niet doof is. Ik heb, ja, ja. ik heb nu ook... Uh, nu weet je dan ook eigenlijk wat Johan Kettenburg... toch ook wel een, in het zangstuk -so hier ja. een hele goede bekende. Ja. Ja. Wat, Johan, uh, wat Johan heeft om... Uh, ja, moeite heeft om te zingen. Dat heb je nu zelf ervaren ja. aan de lijve. Omdat je een heel stuk minder hoort. Wat moet je daarvoor doen om jezelf te horen? En ja, je ziet het. Johan die doet het ook perfect. Ja. En uh, ik ben blij dat ik ook door kan gaan ja want even kijken voor mij hoort hij iets van 70%. ja die, hij heeft natuurlijk In ieder geval ook een, heeft ook alleen zijn eigen geluidsman die ja. uh, exact alles voor hem ingesteld heeft zodat hij alles optimaal hoort ja ja en daarbij dus uh, uh, zijn oortjes nog ja die die daarop afgesteld staan natuurlijk ja, ja. dus ja dat uh, nou ja dat, hij, heeft, uh, hij heeft bewezen dat dat het eigenlijk wel mogelijk ja. is om te gaan zingen ja. eh, ondanks dat je dan uh, 70% maar hoort ja op het moment dat je buis van een stage beschadigd is... is het overal trekker. Dus ja, ja, dan, ja. uh, dan hoor je jezelf echt niet meer. Nee. Ik, uh, ja, ik, ik heb hem eigenlijk geluisterd. Ja, dat, ik, dat. ik denk dat we dan wel even, even naar het café gaan. Ja, dat is goed. We gaan er <laughs> een peelsje pakken bij, ja, ons ja. hey, bij ons in het café. Ja, Dat doen we. Heerlijk. Wilde Brouw bij ons in het café... In het café. Ja, het was gezellig, toch? Ja, het was zeker gezellig. Nee, ja, ja. We nemen nog een flaatje. Ja. <laughs> ja. Hey, um, uh, ja, we hadden het net al even over uh, eenzaam. Ja. Ik, het is heb een... hem, ik heb hem dus uh, wel gevonden, inderdaad. Ja. Het is een, uh, het is een, dat is eigenlijk de enige bellet die, uh, die is ooit opgenomen is en die uh, zelf al een keer heeft mogen vertoeven. In, uh, ik zeg, je mag er dan uh, van de ene kant, zeg ik, bij zijn. Een, een, een trieste gelegenheid, ja. in de top 25 heeft gestaan bij een crematie. Dus, uh, ja. en, en het is een, uh, een nummer voor iemand die uh, een dierbare verloren is. Ik heb hem destijds geschreven voor Kika. Ja. En uh, ja, als je dan toch iemand verliest, heb je toch dat lege gevoel dat je alleen blijft. En ja. Dat is dan toch heel bijzonder. Ik kwam onder de douche uit en ik had hem in mijn hoofd hangen. En ik kreeg op dat moment ook de band binnen. En ik heb hem gelijk gezongen en het paste allemaal dus. De band, ja. de band is daarna nog een beetje aangepast door Kees Platt van het Fire to the Kids Band. En uh, vervolgens hebben we hem ingezongen en uh, niet eens echt geplucht. Gewoon even op YouTube uh, is wat rondgestuurd met één fotootje erbij. Ja. Toen gebeurde de ramp met de MH17 en heb ik hem nog een keer opgezet met foto's erbij van, uh, van destijds. Ja. En, uh, dat is eigenlijk het enige clipje wat er van is. Laat nou, maar zo zeggen. Ja, dus nou ja, in ieder geval mochten de mensen daar uh, interesse in hebben om te, om, om te kijken, te bezichten ja. en te luisteren. Er zijn mensen die uh, we hebben, een, een, ik denk een paar weken terug is die ook gedraaid op een ander radiostation. En ik kreeg daarna ook gelijk reacties dat het, dat het zo'n nummer was waar ze troost in konden vinden, maar ook wat hun zo'n zo, uh, ja, zo, zo verbaasde hoe het nummer was. Ja. Alleen de tekst al die heel erg aansprak. Ja, nou, sommige nummers hebben dat inderdaad. Ja. Uh, dat, ja net wat je zegt, hoef je eigenlijk niks meer aan te doen. Nee, ik heb... Een, een, een, een, een, sommige mensen kunnen misschien, misschien Ik kan hem ook nog op Facebook, uh, heb ik hem zelfs nog, en nog bewaard in mijn, in mijn geschiedenis. Ja. Er is een filmpje van dat ik dit nummer live zong. En toen komt er een meisje van uh, drie jaar met een stoeltje... Ja. In, bij een optreden in een zaal. Helemaal ja. alleen met een stoeltje in het midden van de zaal gelopen. En die gaat dus echt midden voor me zitten. Helemaal alleen. Ja. En dan zie je de zaal. papa's, mamas, ooms, tantes, omas, opas. Iedereen barst, barst in tranen beetje... uit. Ja, en, ja. en eigenlijk ook... Ja, ik ik aan het eind van het liedje ook. Daar kon ik mezelf ook niet mee inhouden. houden. Gewoon die emoties die dan mee gaan doen. want ja. dan, Als je naar de tekst luidt, dan weet je denk ik ook waarom. Dan gaan we het luisteren. Ja, goed. Wilde Brouwer en uh, eenzaam. Wat moet ik doen? Oh, ik voel me zo eenzaam, zie je hier weer voor mij staan, in jouw ogen een traan, want je mag het best weten, ik zal jou nooit vergeten, maar ik moest jou. Zelfs heel nietig, want jij had zo'n pijn, zat er die van binnen. Ja, dat was hij dan. Heel de brouwen, eenzaam. En ja, wil. Uh, ja. En net wat het, zei je, ja, van de het, tekst, alleen als je goed naar de tekst luistert... dan, uh, dan begrijp je eigenlijk waarom heel veel mensen daar uh, de troost bij kunnen vinden. Ja, want het, uh, ja met het, het filmpje erbij, uh, ja. met de, de ma 17 uh, Ja. Uh, ja. Is heel apart het. het uh, je uh, je beleef, het geeft, het, he, het geeft, het geeft zie, een hele andere. Uh, ik, zie, ik zie jezelf al denken. Het geeft in één keer een heel andere beleving van van wat hier gebeurt. Sowieso. Ja. Ja. Ja. Waar was jij eigenlijk met waar, de met, waar, met, met de MBS 17 uh, ramp? Uh, volgens mij zat ik, zat ik ergens thuis of was ik onderweg. Maar ik hoorde in ieder geval wel uh, het, het, het verhaal in één keer. Zomaar in één keer tussendoor kwam het uh, ergens waar ik zat... ...kwam het er één keer tussendoor. En uh, ja, ik schrok daar enorm van. Je, je, je, overal gaan naar tv's, radio's, uh, alles uh, gaat er één keer op anders. Ja. Op dezelfde zender, laten we zo zeggen. Want uh, het is toch een, ja, een, heel, apart, uh, een heel apart verhaal. Ja, ja, het is inderdaad een heel apart verhaal. Uh, ja. We kunnen het allemaal uh, boven de luchtruim... Ja. Waar je eigenlijk niet verwacht. Ja. Eh, eh, zeker op dat moment ook ja. nog veilig zijn. Ja. Maar ja. Dus niet. Dus niet. Nee. Eh, en, en, en daarin eh, natuurlijk ook... Eh, ja, verschrikkelijk veel... Eh, kijk, Nederlanders. En, ja. en het is niet omdat ja. het Nederlanders zijn. Want, eh, of, het, of het nou... Eh, Duitsers, Spanjaarden, of ja, exact, wat zeg, weet zeg. ik veel. ze zijn vaak alleen het idee al. Het is gewoon het idee inderdaad. Ja. Eh, dat, je, dat je denkt van... Nou, we gaan lekker op vakantie. Ja. En... en, en je vliegt eigenlijk boven veilig een luchtruim. Ja. En dan lijkt het toch niet veilig te zijn. Nee. Ja, en dan, dan ja, zijn er dus ontzettend veel mensen daar, die, die, die daar het leven laten. Ja. En, en families die verscheurd worden natuurlijk. Ja, daarom. Dus het is al, dat is een drama. En de, ja. Zeg al, op, dit, op dat moment zeg maar, dat uh, dat gebeurd was en ik heb dit uh, filmpje gemaakt, heb ik zelf ook uh, een traantje gelaten links en rechts. In, ja. Uh, daarom zeg ik, deze, ja. deze tekst sluit inderdaad uh, daar heel goed bij aan. ja, hey, um, ja ik ga even uh, een ander plaatje tussendoor draaien. Ja, sowieso uh, altijd. Uh, we, we, we, daar zijn we natuurlijk voor, hè, voor ja. de muziek. Ja, ja, een beetje muziek. Ja. <laughs> en uh, ja dat gaan we doen met uh, ja, Benny Nijman. Ook niet meer onder ons. En uh, ja, Liefde is blind. Ja, dat is. Ja, dat is zo, toch? Ja, toch. Ja. Ja. Ja. Doen we. Wat is het weer gezellig, hè, Fred Heij? Liefde is blind. Dat zeggen zo velen. Laat ze maar praten, ze praten zoveel en het kan me niet schelen. Liefde is blind. Als ik hen moest geloven, heb jij me bedrogen. Ik weet zelf wel dat ik nog twee ogen heb om me. Ik leef al lang mijn eigen lieve leven En heb nooit ene een moe gegeven Om wat ze denken Ze denken toch altijd meteen het slechte Maar jij was altijd al die ene echte voor mij Laat iedereen maar naar zichzelf kijken Ze zullen altijd eeuwig blijven zeiken over een ander En nu ben ik dus duidelijk weer de klos Ik weet tenslotte zelf toch het best wat ik wil dat wat ik wil Liefde is blind Achter je rug zullen ze blijven praten, ze naaien alles en ze naaien maat, het loopt in de gaten. Maar in je smoel, dan gaan ze zitten slijmen, het is gewoon een vreselijk venijnige geboel. Maar wij gaan vrolijk verder met ons leven, ze zullen allemaal nog stuk voor stuk wat beleven. We, we hebben beide maling aan de rest, we weten allebei gewoon het best wat we doen. Wat we ook doen, liefde is blind. Dat zeggen zo velen. Laat ze maar praten ze praten zo veelen, het kan me niet schelen. Liefde is blind. Als ik hun moest geloven, heb jij mij bedrogen. Ik weet zelf. Liefde is blij, is blij, dat zeggen zo velen. Laten we maar praten, ze praten zo velen. Ja, Wil. Liefde is blind. Dit is ook alweer van een aantal jaartjes terug, hè, deze? Deze is al aardig wat die ja, ja, ja, eigenlijk. ja, inderdaad. Ja. Dat, ja. Uh, dat, uh, toen was ik zelf nog een, een kleine sportieve jongen, denk ja. ik. <laughs> ja, nou ja, ja stegel, ik zeg al, ik, ik was toen ook nog een stukje jonger, dat ja, weet ik wel. Uh, ja, ja. Ik, ik, ik wil niet over leeftijden gaan praten, maar... Nou ja, ik ben 58, daar durf ja. ik gerust vooruit te komen. En uh, ja, dan uh, denk je toch, dit zijn nummers die, uh, ja, ja. die... Ja, ik, ik tik dan uh, haast de ja. vijfjes aan. Dus uh, ja, ja dat, uh, dat gaat opschieten. Ja, daarom. Ja, ik zeg al, een begin aan de Tweede Jeugd, hè? Ja, ja, ja. Toch? Ja, ja. ja ze zeggen het niet dus. Ja. Ja, ik, ik ik blijf altijd jeugdig dus uh, <laughs> ja nou ik zeg muziek houdt je jong dus vandaar dat wij als traal aan de uitzien zien ja, ja, ja, ja, ja. toch ja ja nou ja misschien is dat het wel, inderdaad ja, kijk naar nou mijn vrouw die ik doe, uh, ja ik ik ben een en al muziek uh, ja. thuis hier uh, ja het is een uh, er is altijd muziek op werk of ja Sowieso, uh, bij ons thuis ook. Dus ja, uh, ja regelmatig ook een keer uh, thuis de luidsprekers aanstaan met de microfoon in het handje. En uh, ja. uh, weer wat oefenen en wat nieuwe nummers bijleren en uh, dat blijft doorgaan natuurlijk. Ja. ja. So. Hey, je hebt het gevonden. Nou ja, eigenlijk niet. Ja en nee. Maar als het goed is, is dat uh, voor luisteraars uh, ja. thuis niet te horen. Nou. Uh, wij, wel, wij wel. Gelukkig. Wij wel. <laughs> hey, um, ja, dan komen we eigenlijk het tweede nummer, Ja, Jij. Ja. ja dit, uh, ook van de, van de CD. Uh, uh, alles draait om het leven. Ja, we hebben die uh, single vorig jaar met uh, Gerjo, uh, zijn we in de studio gedoken, hebben gezegd van we willen toch eens even uh, iets opnemen. Een beetje pluggen naar radio's tussen ons, kijken wat de reacties zijn ja. van de mensen, ook van de vrienden en de luisteraars rondom je heen en uh, kennissen. En er kwamen zo positieve reacties op... dat uh, mensen zeiden van... ja, uh, we hebben dus alles draait om het leven gedaan. En waarom zet je die niet als tweede erbij? Geef hem nog extra wat aandacht mee naar de radiostations. Ja. Dus zodoende hebben we hem erop gezet. We hebben hem opgenomen met het, uh, in het achterhoofd... omdat ik heel veel op dansmiddagen en avondjes optreed. dat je een, een line dance op kunt doen... maar ook een voxtrotje. En uh, ja. dat is eigenlijk wel leuk... dat die combinatie daarvan... want je kunt ook gewoon meezwaaien... maar een heel ander geluid van wil... dan wat iedereen gewend was. Ja. Want hij is uh, ook in een nieuw jasje gestoken of uh, nee is hij is gewoon, uh, officieel hij, nog steeds uh... hij is officieel zo uh, zoals die uh, is officieel ah, oké okay. ja. en uh, ja waar, waarom eigenlijk op, op uh, twee nummers op één cd omdat het uh, dit eigenlijk de speciale aandacht was voor uh, voor uh, ja jij nog een keer onder de aandacht te brengen maar ook omdat het niks extra's kost ah, oké okay. Dat is ook makkelijk. Hè? Ja, Want, dan, uh, dan, uh, dan... Ik heb natuurlijk de single uitgebracht. Ik wil met jou de hele wereld rond in 2012. En die gaat uh, bij de volgende single als tweede erop. Zeg maar met het oog op carnaval. Gaat die als tweede trek mee op de single. Nou. Hey, um, ik denk dan we even aan de rij. Hè? Ja. Helemaal uh, wel. En, en dan uh, ga ik zo nog eventjes uh, iemand anders bellen. Een collega van je. Oké. Okay. Marvin, Gezellig. En uh, ja, nu eerst jouw nummer natuurlijk. Ja. Wilde Brouwer. En uh, jij. Ja, jij. Dat was hij dan wil. Ja, Ja, ja, jij, ja, ik. ja jij. Ja, jij. Ja, jij. Ik kan blijven zeggen, ja, ja, jij. ja, ja, ja. ja, jij. ja. Hey, um, ja ik, ik wil met jou de hele wereld rond. Ook dat nog. Ja, ook dat nog. Ik hey. wil met jou de hele wereld rond was ja. de eerste single in 2012. 2012 alweer, ja. ja. En uh, nou ja, dat is alweer zes jaar geleden. Ja, time flies. Ja. Maar nou, Ik jaren zeg al jaren... eigenlijk zeven, want hij, hij is opgenomen in november 2011, maar is uitgekomen in januari 2012. Maar gewoon ja. Uh, ja, een geweldig nummer. Dus ja. nou, uh, de eerste single was heel verrassend voor iedereen, ook voor mezelf. En eigenlijk dat hij zo snel opgepakt werd, want hij stond... Hij heeft wegen, in negen weken meegedraaid bij TV Oranje en is stond ja. op nummer drie in de top duizend. Dus ja. Ik bedoel, dan wil het toch wel iets zeggen, dat, denk dat ik. Dat is prima, toch? Ja. ja. ja. Hey, um, wat zijn jouw vooruitzichten nog? Mijn vooruitzichten zijn, ik wil, ja, ik heb eh, altijd één grote dom. Ik heb natuurlijk sowieso mijn jubileumfeest op 24 november in Hekelingen met uh, Stef Eckel, die daar ook de nieuwe single overhandigt die eraan zit te komen. Oké. Okay. Met Björn Lidjes, Nigel Fisher, Rieke Hamminga, Patty en uh, ikzelf. En Andrea Haas is natuurlijk de vrouwelijke lookalike. Ja, die wel, komt er ook de, bij. Andrea. Dus, ja, ja. Sowieso uh, heel gezellig. Uh, volgend weekend staan we op de trucker in Valkenswaard samen met Sineke en een heleboel andere artiesten. Dus dat wordt ook weer sowieso gezellig. Ja. En voor mezelf heb ik nog altijd de droommens om uh, een keer een stadion te vullen met uh, mensen met beperking. En daar uh, gewoon een grandioze feestmiddag neer te zetten die helemaal niks hoeft te kosten. Dat die mensen echt een keer een dag van hun leven hebben. Joh. Ja, nou dat is leuk dat je het daarover hebt. Want, ja. Ja, ik, ik heb daar zelf ook wel uh, enigszins uh, toch wel uh, contact mee. Ja. Met dat soort stichtingen. Dus uh, ja... Ik doe er uh, regelmatig op treden. Ik heb toevallig gisteren nog kaartjes voor mijn show gebracht... bij een van mijn fans. En uh, daar heb ik de foto ook van op Facebook. Die zit in, uh, in een rolstoel en die was blij verrast ook mij te zien. Ja. Ik heb er zo een, uh, ja, een speciale band met deze mensen. En daar ben ik ook heel blij om. Het zijn uh, heel erg dankbare mensen. Ze zijn ook gewoon echt eerlijk. Als ze het niet goed vinden, zeggen ze het ook. Ja. En uh, daar ben ik zeer blij om. Die mensen motiveren mij ook steeds om door te gaan. Ja, ja, want, uh, ja, uh, ja. Die, die zeggen inderdaad... Uh, als, je het clipje... als, als, als het niet goed is, is het niet goed. Ja. En die, die zeggen gewoon ja, eigenlijk de waarheid. Ja, als je het clipje ja. ziet op, uh, op YouTube... Uh, ...ik wil met jou de hele wereld rond... ...daar zit een meisje bij, die heet Ilse Malipaat. En Ilse zit normaal in de rolstoel. Die hebben we op een kruk, op een barkruk gezet aan tafel... ...dat ze lekker mee kan doen. En, ja. uh, nou, zo geweldig. En Ilse, die volgt me al jaren, die zit nu ook te luisteren. Dus ik ben uh, helemaal trots op, uh, op deze fans ook. En, uh, ja. Die mag je nooit laten vallen. Dan moet je, die dat, moet je koesteren. Ja, dat, dat is ja. inderdaad uh, waar... Nou, dan, dan gaan we die, als ze dan toch zitten luisteren, ook voor haar draaien. Ja, dan gaan we maar voor Ilse draaien. Ook gewoon. Uh, ja. Ik wil met jou de hele wereld rond. Gaan we doen. Ilse, deze is voor jou dan. Ik wil met jou de hele wereld rond. Wilde brouwen. Florida Ik ga met jou de wereld rond. Ja, had je idee zeg. Dan zie je k'dezig. als, je, als, als de eerste single zo'n plaat. En uh, hij komt gelijk binnen. Toeters en bellen vooraan. En hop, zo kun je in de Polonaise. Ja. 7 januari kwam hij uit. En uh, de derde week van februari toen carnaval voorbij was... verdween hij ook van de buis bij TV Oranje. Ja, en, en ja... En daarna kwam hij op tv uh, terug bij uh, Blik op de Weg... met alcoholcontrole in Breda. Het <laughs> dus, uh, was wel leuk, ja. De chauffeurs ja, daar ja, haalden ja, ja, ze uit de auto... Ja, ja. En, uh, en in de auto werd volop de singel gedraaid. Ik wil met jou de hele wereld rond. Nou, Tijdens de alcoholcontrole. Geweldig. Ja, geweldig. <laughs> en dat is uh, notabene vorig jaar nog een keer gebeurd. En toen was het uh, wel in een ander deel van het land ook... maar bij een alcoholcontrole dat mijn singel gedraaid werd... dus ja. van, ja, dat ben je alleen maar trots ja, op. Misschien, uh, misschien een, uh, een andere optie. Ja, nou, dat, daarom heb ik, ik ben met DJ Maurice in contact geweest en gevraagd van joh, kunnen we aan dit nummer iets oppimpen of iets extra? Hij zegt dit nummer heeft alles. Het feestgehalte zit erin, het polonaisegehalte zit erin. Hier kun je eigenlijk niks meer aan veranderen. Dit moet je laten zoals het is. Hij zegt, het is gewoon een perfect nummer. Wat met Carnaval gewoon, ja, die, die het overal gaat doen. Ja, en hij zei, daar moet je verder niks aan doen. En uh, die gaf dus ook het advies... zet hem als tweede track bij je volgende single. Dus uh, richting carnaval. Als je een beetje Carnaval single gaat doen, zet hem erbij. Dus bij mijn volgende single staat deze er weer op. Ja, en misschien nog een, uh, een leuke commercial... met uh, blik op de weg of zo. Ja, wie weet. Ja, nee, wie weet. Ja, ja sowieso. <laughs> ja. Hij, wordt, uh, hij wordt toevallig heel veel gebruikt bij uh, SBS uh, 6... bij een programma. Uh, ik weet niet precies welk programma... maar dat moet ik nog eens uitzoeken welk het is. Want ja. daar wil ik ze toch wel voor bedanken... Ja. Ik krijg het zelf in het overzicht, wat ik ieder kwartaal krijg... van hoe vaak die wagen draaid is en door wie die gebruikt. En dan stond hij in één keer bij SBS6, uh, bij een, een travel, uh, programma ja. Dus ja, een travel programma gaat over... Uh, ik wil met jou de hele wereld rond, ja, dan uh, ben je op reis, hè? Ja. ja, hey, um, ja Marvin kunnen we niet bereiken momenteel. Um, ik ga even een ander plaatje ertussen draaien. Ja, dat is goed, hoor. En dat doen we met uh, Dunja. En uh, ja, zij hebben het over Zonder jou Wat is het weer gezellig, hè? Fred hij En dat helemaal waar. Soms, ook al zeg je niets. Als je bij me bent, dan zegt de stilte genoeg. Soms, weet ik niet waarom. Ik toch steeds opnieuw, heel intens de liefde voel. Jij, jij kwam in mijn leven. Ik zou niet meer weten hoe, hoe het voelt om alleen. Oh, kon je deze Willem? Ja, nee, ik ken, ken Doenja al van uh, Toen ze nog Doenja en Kids was toen, uh, met de kleintjes nog, uh, ja, en ze, uh, ja, is ja, inmiddels klopt. er ook ja. uitgegroeid en uh, ja zelf, je ziet op een gegeven moment, je wordt volwassen, he, ja, dus ja, je ja. toch een ander muziekstijl kiezen, ze dus doet volgens mij nog steeds ook dingen met, uh, met kinderen zeg maar, uh, muziekprogramma's, uh, uh, dat is toch wel leuk joh. Ja, want ik zeg, uh, ik zeg Willem tegen jou, is het ook Willem eigenlijk? Ja, ja, ja gewoon Willem. Wil-Willem? Ja, okay. ja, ja <laughs> Wil-Willem ja, ja, Will, als beest maar een naam heb ja. Toch? Ja, ik zeg altijd heel veel wel. Ja, okay. ja daar zei je al heel veel al tegen mij, Fred. Dus wat dat betreft komt dat ja. helemaal goed. Hey. Um, rock'n'roll is leven. Ja. 2014. Ja, ik zei op een gegeven moment ook van, uh, wil ook eens een keer de rock'n'roll stellen. Ik heb uh, Bonne Stereo Marie uh, zong ik al heel lang. En uh, toen zei ik op een gegeven moment, we doen dat dit plaatje toch gewoon achteraan. En uh, dat hebben we gedaan samen met uh, Kees Plat ook geschreven. En uh, Oerlemans Muziekproducties ja, waar we zee. hem opgenomen hebben. Dus uh, videoclip. Uh, alles in één productie uh, destijds. Dus ja. dat ging uh, perfect. Ja. Hey, uh, ja hou je zelf ook voor op rol of uh? ik ben uh, zelf eigenlijk hard ook fan in hart en nieren vanaf okay. uh, mijn jeugd maar uh, ik hou eigenlijk van alles tellen muziek uh, als je disjockey bent vanaf mijn dertiende... Uh, ik ben weet ik weet het ja ja ja, <laughs> ja ja eigenlijk heb je ik heb een bepaalde voorkeur natuurlijk wat je zelf ja. altijd hebt op het ja. moment dat je eens even uh, of uh, ...kwaad bent of zo, dan hoor ik altijd Guns N Roses in. Ja. Be child of mine. En voor de rest zeg ik van... Uh, ...voor de rest maakt het mij niet uit. Gewoon ja, een gezellige ja, ja. muziek. Ja. En passend bij de gelegenheid komt het altijd goed. Ja, maar ik, ik, ja, ik zeg wel want uh, ...wat mensen begrijpen dat niet. Uh, ik, ik draai ook wel eens gewoon andere Hazes. Ja. Uh, maar ja. uh, ik draai ook heel veel... ...YouTube uh, uh, ja. bijvoorbeeld. Inderdaad, uh, mooie ballads van uh, Guns N' Roses. Of ja. uh, dat soort dingen. Hij ah, ook kunnen. van ja. uh, Europe, uh, noem ja. het maar op. Een beetje die, die, die ja, toch wel uh, rock. Ja, en ook, uh, dat is er gewoon even een fout plaatje van Robin S, Show Me Love. En, ja, ja, en alles inderdaad. Soorten, of, ja. Of een beetje Zin. soul en een ja. beetje jazz. Ja. Ja. ja, dat de mensen begrijpen dat niet, want die, ja, die vinden dat je dan één voorkeur moet hebben. Nee, nee dat is niet. Nou, nee, ja, als ja, als discjockey, nee, nee dat sowieso niet. Nee, ik vind het wel een leuke plaatje als je dat start met Barry White. Ja, heel the leuke, leuke plaat, The last, Ja. My die. Dat is een heel erg plaat. Hey, kunnen mensen jou nog ergens bereiken? Uh, Sowieso zo, zeg ik, als ze googelen naar nou, wilde brouwer met dubbel L, dan vinden ze alles van me. Maar ik heb Facebook, Instagram, uh, ik heb een website www.wildebrouwer.nl. En uh, ja, je kunt me eigenlijk overal op social media vinden, Instagram ja. of Facebook. Ja. Uh, en dan is het wil met dubbel L. Hè? Wil met dubbel L, ja. ja wilde Brouwer met dubbel L. En ja. dan vind je alles van me, behalve mijn pincode. Dat is, uh, maar daar heb je toch niks aan als je ook geen passie hebt. Ja, ik ga heb. net zeggen. Dus <laughs> wat dat betreft. Hey, uh, Wil, ik ga jou bedanken in ieder geval voor jouw komst naar de studio. Jouw vrouw ook natuurlijk. Ja, ik jullie natuurlijk bedanken ja. voor de promotie en de aandacht. En uh, het leuke interview, gastvrije ontvangst natuurlijk. En de lekkere ja. koffie. Nou ja, graag gedaan. Dus uh, ja, ik zeg al ja. voor wat hoort wat. Ga je eigenlijk. nog wat eten zo? We gaan zo onderweg nog even wat eten. En dan uh, lekker genieten van onze avond. Uh, weer even wat tekst doornemen. Ja, want uh, ja, goed. mijn nieuwe single komt eraan. En ik ja. doe daar meteen een aansluiting. Een paar nummers nog bij. Uh. Hoe lang doe je erover? Naar huis? Uh, een uurtje. Nou ja, dus hij zegt net dat er geen file stonden. Maar toen wij hierheen ja. kwamen stond er gewoon een half uur vertraging. Hoor. Dus, uh, ja, dit... ja, misschien is hij een ja. beetje achteruit. Ja, daarom. Maar... we zien het maar normaal gesproken een uurtje, en een, een ja. klein uurtje. En dan moet je er toch wel zijn. Nou, okay. Hey Wil, bedankt. En graag tot de volgende keer. Uh, ja. We wachten op je nieuwe single. Is ja. helemaal geweldig. Rock'n'Roll is leven. Wilde Brouwer. Hier aanwezig, nog in de studio. En uh, ja, Wil, die gaat zo naar huis. Ja. En wij gaan naar het nieuws toe van zes uur. En ja. ik zou zeggen tot in het tweede uur. En jij tot de volgende keer. Je is goed. Bedankt en graag tot ziens natuurlijk. En een heel fijn weekend aan alle luisteraars. Ja, dankjewel. En tot ziens. Tot ziens. Doe.